Jan van der Putten met het NOS-journaal. Laura hans die zegt dat ze ontsnapte uit IS-gebied, is terug in Nederland. Meteen na aankomst op Schiphol is ze opgepakt. Ze wordt mogelijk vervolgd voor deelname aan een terroristische organisatie. Haar twee kinderen zitten bij een pleeggezin. Hansen zei bijna drie weken geleden op de Koerdische TV... dat zij en haar kinderen maanden werden vastgehouden in de Milieudefensie eist in een rechtszaak tegen de Nederlandse staat... dat de luchtkwaliteit binnen een half jaar voldoet aan Europese normen. De actiegroep heeft volgens de Volkskrant gisteren... de dagvaarding ingediend bij de rechtbank in Den Haag. Daarin staat dat de overheid al tijden tekort schiet... in het verbeteren van de luchtkwaliteit... waardoor ieder jaar duizenden mensen eerder overlijden. Boeren voelen zich buitengesloten door Albert Heijn, Jumbo en Greenpeace. Die hebben afgesproken dat bij de groente- en fruitteelt minder bestrijdingsmiddelen worden gebruikt. Volgens LTO is de boeren bij het maken van die afspraken niets gevraagd. De boerenorganisatie is bang dat buitenlandse concurrentie goedkoper kan produceren als de afspraken alleen voor Nederland gelden. Duitsland verbiedt de verkoop van anonieme simkaarten. Vanaf 1 juli volgend jaar moet er bij de koop van een simkaart altijd een legitimatiebewijs worden getoond. Het is een van de maatregelen van de Duitse regering tegen terrorisme. Anonieme simkaarten zouden door criminelen en terreurorganisaties veel worden gebruikt. Verder krijgen Duitse veiligheidsdiensten meer bevoegdheden. In Texas mogen studenten voortaan een wapen meenemen naar school. Het is de achtste Amerikaanse staat waar dat mag. In de nieuwe wet staat dat studenten vanaf 21 jaar een wapen bij zich mogen hebben. Volgens de Republikeinen moeten ze zichzelf kunnen verdedigen. Tegenstanders in Texas zijn bang dat de maatregel leidt tot meer geweld. Het weer bewolkt en regen. In het zuiden kan veel regen vallen. Het wordt 19 of 20 graden. Ook morgen eerst grijs en regenachtig, later droog en wat zon. Het wordt maximaal 21 graden. En woensdag wordt het droger en zonniger. Dit was ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Sahoka van de ANWB. Er staan geen files en de politie heeft ook geen snelheidscontroles aangekondigd. Maar die kunnen wel spontaan plaatsvinden. U heeft een bril nodig.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 De Nederlandse rock Diesel met SoSolito Summer Nights uit uh, 1980 alweer. Jaap, welkom bij een nieuwe aflevering van Zandvoort op zondag. Het is de laatste dag van juli en uh, het lijkt geen zomer. Het lijkt meer uh, lente of herfst. Maar uh, ja, we hebben toch iets uh, leuks uh, vandaag in de uitzending, toch? Ja, um, in ieder geval denk ik uh, dat we dat uh, maar even moeten bewaren... voor de tweede en de derde uur het ja. zijn uh, interviews. Uh, want de goede... Degenen hier in Zandvoort, die hadden het al uh, goed op zitten letten. Die hadden het al gezien. Want de zandkunstenaars zijn uh, weer neergestreken. Ze zijn uh, druk al bezig. En ik had gisteren even weer het uh, genoegen mogen smaken... om even de Nederlandse deelnemer... maar ja, die is ook al voor mij uh, redelijk bekend. En andersom ook. Dus is Maxim Gazendam. Uh, die hebben we straks in de tweede uur. En we gaan nog eventjes uh, kijken wat er op het uh, circuitpark Zandvoort... want er is een uh, weekend aan de gang. En ik had toch nog... Tussen 12 en 1 nog even gaan we een gesprek met, uh, met iemand... die iets kan vertellen over de Opel-kapitaan. kapitein, zo, uh, ja. zo uh, wordt hij genoemd. Uh, maar dat uh, heet later is dat een opel super Six geworden. Maar er zit een heel verhaal en dat hoor je straks in de derde uur. Dus vandaar dat er allemaal van die triumphs rond uh, rij, uh, rijden ja. in dorp. Ja, en voor de mensen die ook nog uh, ergens aan het werk zijn... en niet in uh, staat zijn om de televisie aan te kunnen zetten... nou, de Grand Prix van Duitsland is er vandaag ook. Want ja... Dan zitten wij er meestal. Ja. <laughs> dus, uh, maar goed, uh, in ieder geval, um, ene Nico Rosberg... die heeft nu al last uh, van het uh, Red Bull-complex. Hij is uh, door twee Red Bulls om de oren gereden bij de start. De eerste was uh, Ricciardo, maar die werd ook nog eens later... bij de start nog eens een keer gepasseerd door uh, Max Verstappen. Uiteindelijk ligt uh, Hamilton nu één, Verstappen twee, Ricciardo drie... en Rosberg ligt vierde. Oh, dat is hartstikke mooi natuurlijk, hè? Ja! dit is even bevreden te lijken, Ja! Gisteren was het ook zwarte zaterdag. Een aantal mensen hebben een couple days af. En die hebben dan de Huey Lewis en de Nieuws in de hoofd. Die zingen erover couple days af. Is niet dood verleden? Ja, Sophie Lensbechter. Zes jaar niks van gehoord, maar Paul is er weer. 2 september komt daar een nieuwe album uit. Die heet Familia. En dit is de soundtrack van de animatiefilm Troll, Die heet Come With Us. En daarvoor horen we Lewis en de nieuws met a Couple Days Of. Wat uh, is de stand van zaken in Hockenheim eigenlijk, Jaap? Nou, uh, eigenlijk nog niet zo gek veel uh, veranderingen. Hier en daar worden er natuurlijk uh, al de nodige wissels al toegepast. En dan heb ik het over bandenwissels. Uh, want er zijn een aantal uh, van de heren die zijn op uh, Supersoft weggegaan. En die uh, banden die, die gaan er ongeveer een rondje of tien mee. En dat is ook wel te merken, want uh, hier en daar wordt er al uh, gewisseld. Uh, uh, nu was uh, Carlos Sainz uh, erin geslaagd om Felipe Massa te passeren... maar inmiddels is in de pitstraat Felipe Massa weer gewoon voorbij, Carlos Sainz. Ja, dat is ook wel eens uh, leuk, dat je iemand gewoon passeert in de pitstraat... doordat de crew van Williams iets wat sneller met de, de wissel uh, toegepast heeft... op de auto ten opzichte van de Red Bull, of de Toro Rosso moet ik eigenlijk zeggen... Want, dat is schrijbel. Ja, het is de Italiaanse variant in ieder geval. Maar goed, uh, in ieder geval heeft Sainz nu uh, weer achterstand. Uh, voor de mensen vooraan is het uh, niet zo gek veel veranderd. Hamilton is nog steeds één en uh, Verstappen is nog steeds nummer twee. Dus uh, er zit dus voorlopig nog uh, even uh, voor Nederland uh, meer dan een tweede plaats even niet in. Oké, okay, nou, we hebben het nog even voor, voor, vanwege het spoorbokje. Um, om half vier hebben we ook nog de Rackathon nu plaat van deze week. Ja. Oh, sinds uh, lange tijd is hij uh, uh, van uh, weg geweest. Maarten Verheijen, jij kent hem wel, die uh, doet even een reggaeton nu En dat is om half vier en dat hoor je zo meteen. En dit zijn de Gibson Brothers met de Non-Stop Dance. When you got a feeling, you try to get higher. You think you're going insane. And you're almost crazy, really drives you mind. 21 jaar geleden was dit een klein hitje. Wake up Boo van de Boer Radleys. Het is een typische plaat vind ik die thuis wordt bij Alternative FM Jaap. Maar dat ben ik uh, van mening. De, de Alternative FM bewaren we meer voor het Nederlands. Het eh, Nederlands, Ja. Ja, ja. ja. dit. Ja, ja, ja, dat is ja, geen ja, ja. Nederlands. En dan voor de Gibson Brothers met de Non-stop dance. Um, ja. De, uh, voor de vijfde keer is het de uh, Zandsculpturenfestival, hè? Ja. De, ja, ja. En uh, jij was er in ieder geval gisteren. Nou ja, goed. Ik heb gisteren eventjes rondgekeken. Uh, het gaat om de iconen van Amsterdam. Want dat uh, is een beetje het, uh, het verhaal. Ik uh, zal even een bericht erbij pakken van een website die ik zelf beheer. Dus dat, <laughs> dat is altijd wel makkelijk. Uh, niet ten nadele van. van nou, Andere nou, websites. Van, van uh, bijvoorbeeld uh, CFM. Maar ik moet. Uh, ik heb hem nou toch. Uh, maar, ja, die, die website heb ik nou toevallig openstaan. Dus dan, ja, dan is het logischerwijs dat ik even het bericht er even bij pak. Uh, want het is. Uh, ja, het is al geloof ik de vijfde keer dat de Europese kampioenschappen hier worden gehouden. Uh, het gaat om. Uh, um, de organisatie is van de WSSA. Dat is een soort academy voor de, de zandsculptuur, uh, om het dan maar zo te zeggen. Die, uh, die organiseert dat uh, elke keer. Nou ja, en uh, we hebben de afgelopen jaren hebben we het nodige gezien. En dit jaar is het thema de iconen van Amsterdam. Dat wil dus zeggen dat uh, elke zandkunstenaar. Een, ja, een, iets moet, moet maken wat, wat, wat met Amsterdam te maken heeft. Uh, dat heeft ook uh, te maken met Amsterdam Beach. Nou, uh, heb, ik, uh, een, uh, uh, heb ik gisteren een behoorlijke... zijn we behoorlijk geschrokken even van een uh, bericht bij CFM Zandvoort. Want uh, er was uh, de bedoeling dat CFM Zandvoort uh, niet zou reageren op hun eigen berichten. Dat hebben ze dus wel gedaan. Maar wij, eh, Robbe en ik, hebben toch eventjes eh, snel de boel getackeld, want dat kon natuurlijk niet. Mm -hmm. En dat, eh, dat heeft te maken met Amsterdam Beach. En waarom? Omdat dat, eh, ja, Amsterdam Beach maakt toch de nodige emoties los. Getuigen, het bericht. Gisteren bij Sier van Zandvoort en nog steeds. Maar uh, die iconen van Amsterdam, dat heeft uh, dus alles uh, te maken met Amsterdam Beach. Uh, dat is een dwarsverband. Omdat Amsterdam nou eenmaal onlosmakelijk met Zandvoort is verbonden. Uh, wie de geschiedenis goed kent, weet ook dat, uh, dat de uh, meneer Elsbagger, ooit uh, degene is geweest die de boel in gang heeft gezet om die spoorlijn tussen Amsterdam ja. en Zandvoort uh, op te zetten. Dus. Als je een Zandvoorter bent... dan weet je dus dat je ook heel erg afhankelijk bent... van die Amsterdammers en hun achterland. Want we hebben dus destijds ook een tram uh, gehad. Nou, dat is dus het centrale punt van het thema. Ik, uh, en dat het beroering veroorzaakt bij de echte Zandvoorters... kan ik begrijpen. En ook uh, dat het uh, bij CFM Zandvoort... Op, op de Facebookpagina dat daar ook natuurlijk nog de nodige reacties op kan ik ook nog begrijpen. Maar ik leg, leg het wel duidelijk uit dat we dus ook veel aan Amsterdam te danken hebben. En dat is de reden waarom ze dus hebben bedacht om dit als icoon van Amsterdam te nemen. Nou, de bedoeling is... Heb ik een hele aanloop genomen en dan ben ik van links naar rechts geschoten. Maar uiteindelijk gaat het erom dat, dat er dus eh, Amsterdamse objecten of iets wat met Amsterdam te maken heeft, dat, dat die zandkunstenaars dat laten laten zien. Nou, uh, nu is er een uh, van. Uh, er doet er één buitenmededinging om. Die staat voor het Zandvoersmuseum. Uh, uh, die, die doet niet mee. Oh bon. die was, die, Dat was wel leuk. Want ik dacht, is er al één zandkunstenaar al op vrijdag begonnen? Dat uh, was een rust. En, uh, ja, maar die is door de kunst, kunst, Holland, uh, kunst in Holland, uh, want die hebben daar ook uh, bommoeienis mee. Die is uh, daardoor ingehuurd en die mag dus dat uh, gedeelte voor zijn rekening nemen. En de rest die je dan tegenkomt, die moeten gewoon een uh, sculptuurtje maken. Dat zijn er zes in getal. Vijf staan er op het badhuisplein. En eentje staat er weer zoals gebruikelijk weer op het kerkplein. En dat, uh, dat zie je dan ook weer uh, verrijzen. Uh, het, het blijft natuurlijk altijd heel erg leuk als je die als je jongens uh, aan het werk ziet. Hè, want ze ze staan zijn neger... tot vrijdag aan het werk geloof ik. Nou, ze, zijn nu, ze zijn sinds gisteren zijn ze echt begonnen. Ja. Uh, met, met de uitzondering dan van die ene rust die door ja. kunst in Holland uh, werd uh, ingehuurd. Die was al vrijdag al bezig. Maar sinds gisteren zijn ze dan begonnen. En vrijdag uh, dan moet het uh, spul weer uh, opgeleverd. Nou, en dat uh, kan best nog uh, wel heel erg uh, veel uh, leukere, leuke dingen voor, uh, ja, met zich meebrengen. Want uh, die zandsculpturen, moet je je voorstellen... die worden in zo'n uh, bekisting worden ze, worden ja. ze neergezet. En als er dan een onderdeeltje klaar is... dan uh, halen ze een deel van die bekisting weg. En dan gaan ze weer verder omdat het laatste moment en dan halen ze ook het laatste bekistingen. halen ze eromheen, halen ze weg. En dan is het uh, sculptuur klaar. Maar ik, ik zou, uh, vanwege de emoties. zou ik er wel bij willen zeggen. laat die dingen gewoon staan. Want ja. uh, er zit uh, heel veel bezieling, en, uh, ziel en uh, zaligheid. door een kunstenaar ingezet. Uh, en of je nou uh, voor of tegen of wat dan ook... Uh, dat interesseert mij eigenlijk geen ene mallemoor. Het gaat erom dat je die dingen gewoon laat staan in uh, Zandvoort. Het is, uh, uh, ja, het, het is tegenwoordig een onderdeel dat, uh, dat we die zandsculpturen hebben. Dus... Uh Ga gewoon kijken, uh, maak een praatje uh, desnoods uh, met uh, een paar van die mensen... want uh, dat vinden ze ook wel leuk. Maar hoe, ook weer niet te lang, want ze moeten er natuurlijk wel vrijdag die boel weer opleveren. Dus dat is een beetje de inleiding van, uh, van wat straks in de tweede uur... want dan heb ik het gesprek met Maxim Gaasendam. Dat is de ja. winnaar trouwens van, van vorig, vorig jaar. jaar. Uh, en dan uh, horen we nog uh, meer hoe hij er tegenaan kijkt. Dus dat uh, okay. kan ik er dan wel bij zeggen. Het was ja. mooi, dat weer in het tweede gedeelte. En uh, tussendoor draaien wij hier muziek bij ZFM Zandvoort. Doen we nu met een nieuwe single van Marlowe, Howling at the Moon. Waar did the summer go? I found it in Monaco. Dancing in Mexico, sushi in Tokyo. I wanna be where you are. I'm driving a classic car. Cuba is not so far. I can bring my guitar.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 the sunset. Summer will be over soon. I'll see you De dame die ooit begon in Yazoo. en daarna solo ging. en dit was haar eerste plaats na Yazoo Love, sorry, Love Resurrection. van Alice en Moyet. En Alice en Moyet die treedt nog steeds op. en die is uh, geloof ik 27 augustus te zien in Leverstone. en dat is ergens in de... het Verenigd Koninkrijk. Je luistert zondag op zondag. op 31 juli 2016. en deze hebben we ook al een tijd niet meer gehoord. De dames van Loyous Lane. zijn hier met. It's the first time To the beat Taste that river, say, hold so sweet.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 gebracht. En uh, ja, nu wel een klein beetje het sommeritje van dit jaar voor wat mij betreft. Welcome, Miski. Clap your hands. En daarvoor Loïs Lane met It's the First Time. CFM, Race Radio, Pit Report. Pit Report. En voor nou, jezelf, uh, Max Verstappen ja. is ook de first time dat hij over Hockheim uh, <laughs> tijdens de race pace aan het scheuren is. Ja, ja, ja. Nou, gebeurde er gebeurde weer even iets uh, waarvan je denkt, ja, daar kan je wel uh, je wenkbrauw bij fronsen. Uh, overigens, uh, in het licht van de kritiek die uh, gegeven is over de handelswijze die Verstappen dan heeft uh, gedaan tijdens de Grand Prix van Hongarije ten aanzien van Kimi Raikonen waren er uh, een aantal kenners uh, toch al uh, meteen met hun mening klaar... zoals Martin Brunnel, die zegt... ja, dan zal hij vandaag of morgen een, uh, een lesje en een draai om zijn oren krijgen... door de manier van, uh, van rijden. Maar de stewards die hebben gezegd uh, tijdens de Grand Prix van Hongarije... nou, Verstappen deed eigenlijk helemaal niks verkeerd. En dat zei uh, Verstappen later ook nog... van hij heeft gewoon de regels uh, toegepast, zoals die gelden. En uh, niet alleen uh, kreeg Verstappen uh, het... Uh, ja, het gelijk aan uh, zijn kant van, uh, van hemzelf, maar ook van een uh, rijder waarvan je het niet 1-2-3 zou verwachten, Felipe Massa bijvoorbeeld, die in het begin ook kritiek op hem had, die zei van ja, de regels zijn nu eenmaal zo en uh, Verstappen deed eigenlijk in feite helemaal niks verkeerds. Punt. Wat zien we dus uh, als we uh, de uitspraak van Martin Brundle er even bij pakken? Van, uh, van uh, die wedstrijd op uh, Hongarije. Van, uh, ja, het zal vandaag of morgen wel gaan gebeuren dat Verstappen een, uh, ja, een, een draai om de oren krijgt. Nou, wat gebeurt er? Bij een van de langzaamste bochten hier net op het uh, circuit van Hockenheim. Gebeurt het dus dat uh, ja, uh, Rosberg binnendoor schuift. Maar wat doet uh, de Duitser? Hij drijft uh, Verstappen zo ver naar buiten dat hij. Ja, dat eigenlijk ook helemaal geen kant meer op kon. Het is een beetje hetzelfde verhaal... als wat uh, Rosberg eigenlijk bij zijn eigen teamgenoot deed... Bij, uh, bij Hamilton tijdens de Grand Prix van Oostenrijk. Toen deed hij bijna hetzelfde. En nu doet hij het dus weer. En uh, daar uh, zijn de mensen van de wedstrijdleiding... of de sportcommissarissen helemaal niet zo blij mee. Dus die hebben de boel nu on in onderzoek. En ook uh, zien we nu dat ook uh, Grosjean dat, uh, datzelfde lot uh, misschien te wachten staat ten aanzien van een andere uh, deelnemer, uh, rijder nummer 20. Ik ben even kwijt wie dat dan uh, moet zijn. Maar dat uh, is ook een uh, gevalletje waar, wat op dit moment... het is uh, Kevin Magnussen uh, waar die bet uh, bij gedaan zou moeten hebben. Dus dat is een beetje nu aan de hand uh, tijdens uh, de Grand Prix van Duitsland. Uh, ja, want Verstappen kwam na de bandenwissel uh, gewoon op de derde plaats terecht. Maar... Ja, nu uh, moet hij een plekje inleveren uh, door de, de, de inhaalactie van Rosberg. Maar als hij gewoon normaal aan de binnenkant was, uh, was blijven zitten... dan was er niks aan de hand geweest. Maar hij ging zo ver naar buiten dat uh, Max Verstappen helemaal geen kans had... om echt uh, verder, uh, verder weg te kunnen komen. Vijf seconden penalty krijgt hij dus nu aan de broek... Voor een, uh, ja, voor een andere rijder uh, buiten de racebaan te duwen. En dat kan niet. Dus, nee. dus die heeft hier een, een, een penalty aan zijn broek hangen. Dus uh, ja, verstappen rijdt Dus gewoon virtueel nu weer gewoon op, de, op de derde plek Oké. Okay. Wij gaan weer verder met muziek... en laten de uh, Grand Prix van Duitsland even voor wat het is. En die muziek is van de Ultravox. Nog steeds met traan in de ogen... want ze zingen nog steeds Dancing with Tears in My Eyes. Voor hier op CFM Define emotions en daarvoor Ultra Fox met dancing with tears in my eyes. Inplaat voor de nieuws van drie uur. En het wordt Texas at 97 met Black Hat Boy.